De Krochten, een zoektocht naar de wortels van de Nederrok. Welkom luisteraars, we beginnen een aflevering van De Krochten. Ditmaal met Jan Pijnenburg. We beginnen deze aflevering met Sammy, een nummer van Rans van Shafi. Onze gast van vanavond gaat daar straks alles over vertellen. Veel plezier.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 Welkom muziekvrienden en luisteraars van de krochten. Onze gast vandaag kwam ongeveer 70 jaar geleden ter wereld in het Brabantse Vught. Bekend van Kasteel Maurik en Kamp Maar ook dus van de muzikant die we vandaag ontvangen, Jan Pijnenburg. Hij is hier samen met een vriend van hem, René van Pinksteren. Die vroeger ook met Vitesse in de weer is geweest. Die kennen de muziekliefhebbers ook wel. Maar de meesten zullen Jan kennen als drummer van Doe maar. Hij is een veelzijdig muzikant die voor Doe maar in Hollander, Lucifer van Marguerite S. Huis, Longtail Ernie en the Shakers, Sweet the Buster en The Magnificent Seven speelde. Maar ook met minder bekende buitenlandse muzikanten en bands. Rond 2002 verhuisde Jan met zijn vrouw, de journaliste Anseline van den Berg, naar het zuiden van Spanje om daar een bouwvallige boerderij in de loop der jaren te verbouwen tot een zelfvoorzienend klein paradijs met een woonhuis, studio, zwembad en gastenverblijven. Jan keert natuurlijk af en toe terug naar Nederland... om bijvoorbeeld mee te spelen in de Doema-reunies... de solo-albums van Henny Vrienden... of voor het album 50 van Herman Brood. Hij is nu in Nederland en we zijn blij om hem te mogen begroeten... achter onze microfoon. We zijn heel nieuwsgierig naar zijn muzikale avonturen... en we zullen ons niet beperken tot Doema. En hopelijk alle projecten waar hij aan me heeft meegewerkt... zullen de revue passeren. Persoonlijk ben ik heel nieuwsgierig naar het verhaal... achter de samenwerking met Blaine L. Reininger... ...van uh, Tuxedo Moon. Ik zal samen met collega Pim Grof een poging ondernemen... ...om alle avonturen van Jan in de komende twee uur door te nemen. Welkom uh, Jan en René. Heb je hier nog <laughs> iets aan toe te voegen, Jan? Als je het allemaal opnoemt, denk ik, oh ja, dat. En, en ook oh, lastig om te re reproduceren of zo. En dan vergeet je dingen. Maar als je me vraagt waar het mee begonnen is... ...voor mij althans... Uh, dan, ...dan is dat aan tiende jaar, dat dus in 1965, komt Sammy uit. Eigenlijk komt in 1966 uit, maar ik ben dan nog tien. En, uh, en dan hoort dat liedje op de radio. En, en dat treft me als, de, als een bliksem gewoon. Uh, ik had da daarvoor thuis wel muziek gehoord van uh, Rita Franklin en Louis van Dijk. en Verschillende muziekstijlen, Maar in dit geval was het uh, uh, Sammy. <laughs> en, uh, en dan vooral door de tekst? Of? Ja, nou het is eigenlijk de, de, als geheel de arrangementen de akkoorden de zang onwaarschijnlijk goed on nederlands goed dat bleek intens intens ja, ja. En, en pas veel later toen ik het laten we zeggen 40 jaar later probeerde op te schrijven toen besefte ik pas dat ik dat ik eigenlijk de de figuur sammy dat ik die die dat die er ook bij hoorde want ik voelde me een soort sammy ja. in de zin van te verlegen ja, misschien ook wel. Ja, weet je, zo iemand nou ja, die. die, die iemand, ik interpreteer natuurlijk ook maar Ja, maar. iemand die zich gewoon niet lekker voelt. En, en waarom dat kwam, dat wist ik niet. Dus dat liedje was voor mij een soort sublimatie van wie, hoe ik me voelde op dat moment. En dat is later terugkomend. Want je bent nu een boek aan het schrijven? Ja, nou, een manuscript. Oh, manuscript. Ik wil het geen boek noemen, nog, nog niet misschien. Komt. Ja, weet je, daar twijfel ik enorm over. Dus dat schrijf ik dan wel. En daar ben je bij, kwam Sammy als herinnering weer terug of zo? Ja, ja weet je, als je het, het opschrijft, denk ik, waar, waar begon het, het wezen van de ja, ja. muziek dan? Ja. En mijn moeder speelde piano, mijn vader speelde piano on the side. En, en eigenlijk speelde iedereen piano. We hadden allemaal pianolezen en balletles Dus okay. het was een soort van basis dat je de, mijn moeder die was erg uh, cultureel ingesteld, dus die, die speelde elke dag klassiek piano en had als kind wilde eigenlijk balletdanseres worden. En dus da, dan zit er al een soort fixatie van je moedersgrond en mijn vadersgrond die die wel heel goed piano speelde, maar heb ik maar één keer gehoord, want dat deed hij dan van papier. Bach, Chopin, nou dat was het dan ja. Dus die, die kon dat wel, ook door zijn jeugd, dat moest je nou helemaal. Maar dan, dan neemt hij daar ook weer afstand van en, en ja. hij was toch niet de zakenman en mijn moeder de voor Maar je moet gewoon door bij je zinger. Maar ik was de oudste zoon dus het was wel duidelijk dat ik ja, die richting ja. op gedwongen werd. Ja. Ik heb jouw vader nog een piano zien spelen. Nou, dat kon je heel goed. Ja. Maar dat is maf dat is ook met z'n te dubbelen in die man. Weet je wel. Dat ja. Hij zei muziek is voor zigeuners. <laughs> Ja, dat was niet echt een serieuze bezoldiging. Ik, <laughs> niet dat je zegt een aanmoediging die je als eigen nee, nee, iets nee. doet. Maar wanneer had je dan voor het eerst die drumstickjes in je handen? Nou, dat was ja, mijn moeder zei altijd dat ik op, op mijn, mijn derde liep ik voorbij een, een speelgoedzaak, en er stond een hele klein blikken drumstelletje. En toen begon ik te wijzen. Dixie, Dixie, Dixie. En mijn moeder zei dat niks. Dixie, wat? wat en, uh, maar toen bleek pas achteraf, later dat ik dat drumstel bedoelde, maar ik had wat in Dixieland band gezien. Oh. En ik had dat Dixie aan dat slagwerk gekoppeld. Ja. En dat komt omdat uh, Hub Jansen was een beetje de topdrummer van Nederland Kom uit de bos. Die speelde vaak in de bos. Dus die heb ik in de bos. Maar dat is ook een beetje mijn eigen herinnering zoals ik denk dat het gegaan is. Want, weet je, nou, iets. Mijn moeder zegt, ja, je was drie. Ja, oké, okay, drie. Er is ook niks meer. Dus het was allemaal een beetje in mijn hoofd ook vaag om dat achteraf dan weer te reproduceren. Maar het komt erop neer dat, dat je dan in zo'n gezin woont en als je vraagt voor wanneer begonnen die drums ergens heel vroeg en heb ik alleen maar thuis op dash-trommels dash zitten, zo'n dus die lege. Wasmiddel ge gevallen. Ja, ja, ja, ja. En dat heeft Cesar Zuiderwijk ook gedaan. Ik kom aan de goede school. Want in die tijd begon iedereen, weet je wel. Er was, was niks aan, je had geen geld. En je, dus daar zat ik dan jarenlang op te trommelen. En, en op een gegeven moment heb ik met dat geld bij elkaar gesleept en een klein trixel -drum, drumstelletje gekocht. En, en meteen les genomen bij Manus Kormans, Via hem kwam ik in contact met zijn broer Otto, pianist. Later van allerlei bekende bands. En, en ja, dan begint het een beetje te rollen. Dan zit je, en, en een buurjongentje vraagt mij: Laat je zin om in mijn bandje te komen? Hij speelde ja. trompet. En, uh, ik zei: Oh ja, natuurlijk. Die was een stuk ouder dan ik. En dat was voor mij meteen. Oh, hij neemt me serieus. Dus, ja. dus dan als je, binnen Nighttime zat dan met vijf blazers en een bassist. En deden we optredentjes. Opening van een winkel of zo. Of een dorpspleintje. En hoe Dat oud was je toch? 14. 14 ja. En is daar nog wat van bewaard gebleven? Nee, nee helemaal nee, niks. Nee. Nee. Nee, zelfs foto's. Geen <laughs> zelfs geen bandleden. Maar wel een hele uh, muzikale familie dan. Ja. ja, ik heb twee zussen die er verder niet veel mee doen. En ik had de jongste broer, die was ook muzikus. Maar die is niet meer onder ons. Die uh, heeft okay, het uh, ja. niet overleefd. Het uh, gevecht met het leven. En, uh, en, en met hem samen heb ik één keer een, een, een professionele tournee gedaan, hij speelde keyboards en zo, Robert, Robert Pijnhoek. Ik kan het beter een beetje to the point houden, dus de, in die periode waarin ik in het begon, ging ik van zo'n jazzorkestje te spelen die je dan af en toe wat dingetjes over. En dan gaandeweg kwam, je, kwam ik in Amusemens orkesten terecht, maar dan een beetje de alternatieve Amusemens orkesten die spelen op, op braderieën en feesttenten en dat soort gedoe. maar een beetje... Toen had je natuurlijk al uh, Woodstock, die muziek van Woodstock, ja. Black, uh, Black Sabbath, dat soort gedoe. dus een beetje het ja. uh, wat hippere materiaal. Ja. <laughs> maar ja, dat zullen jullie wel al die shit spelen, Jimi, Jimi Hendrix. Ja. En toen kwam er een moment, ja, ik, ik blijf maar door doen. Ja. Tegelijkertijd speel ik op jam sessies uh, in een jongerencentrum... De Effenaar in Eindhoven, het is, het is heel triest dat die jongeren sindsdien er bijna niet meer zijn. Ja. Want ik speelde daar heel vaak gewoon over het hele land met allerlei mensen. speelde ik ja. een keer met uh, Jimmy Bell Martin die ook laatst nog een keer een senioren-show heeft gebonnen. Ja. <laughs> op een, uh, een woonoord in De Senioren. senior. Also. Ja, bevoor senior. En toen ben op een woonoord lunetten en uh, dat speelde ik toen. Uh, dat was gewoon een feest. Maar, Ja, maar dan kom ik een manager <totisch>. tegen uit, uit Randstad. En dat was Pieter de Wit. De Wit. Woont nu ook in Spanje. En uh, via hem kwam ik ineens een beetje met, met, met die, die, die, die, die... Die vroeg me voor Fontessa. Dat is een band waar ik nooit iets mee heb opgenomen. Maar met Frank van der Kloot. En, uh, en toen kwam ik ineens helemaal in die Haagse scene. Zo, Barry Hay en die, die earringen. En... Dus heb ik en daar zat Otto ook in. Dus maar via die Pieter de Wit kwam ik steeds weer in andere bands terecht. Okay. Ja. Hij was okay. manager en hij had al die bands, dus Shocking Blue en Wonderful uh, Army en Margit en zo. Okay. Dus het was elke ja. keer wat anders. Dus ik begon uh, daarmee met spelen in die bands van zijn. En maar toen is er een moment gekomen dat ik genoeg had eigenlijk van die uh, Frank van der Kloot en zijn Fortessa. We hebben best veel gespeeld, maand van metaalmoeheid. Of zo. Dus zijn we zijn zelf een band begonnen, ik en Otto weer. En dat was Otto Kurt band. ja. Ja, het, is, het zijn allemaal van die projecten van een jaar of langer. Ja. En het, het heeft allemaal zoveel inzicht, Maar goed, daar hebben we een plaat meegemaakt, die is in Los Angeles gemixt. Um, Bert Ruiter produceerde die plaat van Focus. En mijn afijn, dus uh, we hebben toen. Die plaat gemaakt, daar is niet veel van gekomen. Toen werd er gevraagd door Lucifer, geloof ik. Ja. Ook via Pieterwit, -Piet jaar mee gespeeld, plaat mee opgenomen. Ja, er zijn toch wel mensen die zo door je hele leven een rolletje blijven spelen. Was je toen al uh, muzikant zeg maar, van beroep? Of, uh, ja, ja, ja, ik moet eigenlijk uh, zeggen, ik zal nog even, ik moet even een stukje terughaken. Het was een moment... Zeg, toen ik 14 was, toen ik gewoon niet deugde op school en ik was een beetje wazig type. En toen ben ik naar een psycholoog gestuurd, de heer C. Uh, Schuitermaker. Uh, drie dagen uh, chocolade te maken van uh, inktwolkjes. Kijken of ik daar wat uit kon halen. En toen borsche, kwam, uh, er kwam een zeven, nou laten we zeggen vijf A4'tjes delig verslag van. En dat werd eigenlijk Sammy beschreven, weet je wel, het ja. liedje Sammy. Als ik het achteraf bedenk, zo van ik was een bang mannetje en, en ik moest het bedrijf van mijn vader gaan overnemen. Dus wat bedacht mijn vader toen? Uit, gedestilleerd hebben uit dat hele pak papier wat ja. ik was, vond toen hij overleed. En uh, die zegt: van, Ja, we gaan een weekendje naar Londen, jongens. Dus ik en de broer onder mij van de zes. Well, Oké, okay, hartstikke leuk, 68. Uh, Coronation Street, en we liepen daar rond. En als je zegt, Sammy was moment 1 ...en hier gebeurde moment 2. ...want op een gegeven moment staat er boven een bioscoop... ...Joe Cocker, Maddox en Englishman. première nou... Dus ik zei, Oh, we hebben dat binnen. We zitten op de eerste rang met een PA, gigantisch PA opgesteld. En we zitten zo dicht op het doek dat we eigenlijk gewoon in die live show zitten. Met een snoeihard geluid van die twee uur. Zonder zo, dat zo, nog. Ja, Ja. Uh, <laughs> Achteraf gezien zou je kunnen zeggen, het was beter geweest als hij ons naar het drielandenpunt had uh, meegenomen. <laughs> nee, maar goed, ik zit in die film en er zit Jim Gordon en Jim Kelton zitten hier de show live te spelen. Wat daarna de twee allerbeste sessiedreams van de komende 50 jaar zou ik dan betekenen. En toen was het gewoon verkocht. Toen denk ik, dat is het dan. Dit dat gaan we ook. gewoon doen. Ja. En toen ben ik op mijn e verdwenen. En, okay. en op het volgende moment zit ik hier. En nu dan het nummer Feeling Alright uit de film Mad Dogs and Englishmans. <laughs> Present bound. Je hebt toch ook een opleiding gedaan aan het conservatorium? Ja, ook nog. Ja, weet je wel, allerlei periodes waarin ik uh, genoeg had van die zien. Dan, dan, dan ging ik weer wat anders doen. En uh, in dit geval ben ik eerst een jaar op het conservatorium gezet. En, en in die tijd gaf ik al heel, laten we zeggen, twee dagen in de week les aan de muziekscholen in Den Bosch en Breda. Maar ik had er geen papieren voor. Okay, ik mocht ja. het eigenlijk. En toen op een gegeven moment zeiden ze tegen mij: Nou ja, als je. En voor mij was dat wel relaxed, want dan heb je je AOW en al je lasten zijn betaald. Je hebt vakantietagen. Dus als je dan twee adressen hebt, zo, dan schiet het alweer iets meer op in het bestaan. Maar als je alleen van optredens wil leven, nou ja. ja, dat is moeilijk. Dat was ook zo ja. gewoon ingewikkeld. Ja, tenzij, ja. zoals ik, alles deed wat er op je afkwam, en vaak tegelijkertijd. En dan. Ik kon je eens nog een beetje chocola van bakken, <laughs> zoiets. Ja, maar uh, dat moment is het ook heel belangrijk dat ik die twee drummers zag. En dan ben ik nog steeds een enorme fan van Tim Korn. En ik denk ook wel dat ik meer een sessiedrummer ben. Ik heb heel, leven lang in toertjes gezeten. en, en Dan een drummer van Doe maar, was ik wel. maar. Tegelijkertijd zat het in mijn hoofd zo van, nou is gewoon een andere klus. Weet je wel. Ja. Het wordt iets beter op de tafel misschien. Maar ja. Ik dacht ook van, nou kan elk moment weer... Uh, wat anders dus, uh, Want zo ging het altijd, of gaat het altijd, je, je moet iemand opvolgen. Dus bij Lucifer moest ik Henny Huisman opvolgen. Dat ja. werd opgevolgd door... Shell nee, nou, in, in, in Een andere band, uh, Lone Don't Earning. Bij Frank van de Kloot werd ik opgevolgd door Shell Schellekes. En voor mij zat, ook een waanzinnige drummond naar Afrika. Maar weet je dan, je zit gewoon in een soort tussenfase. Bij ja. Doe maar, kwam ik naar uh, Karel Kopje en had je uh, daarna uh, verkolen toen ik, en toen weer uh, verkolen ja. Ja. En je probeert het zo goed mogelijk te doen en, en zo vriendelijk mogelijk te zijn ja. en dat is het weet je wel. Meer kan je gewoon niet doen. Nee. Maar ik kan niet geloven in al te grote verhalen of zo. Of nou, het is er ook geen disqualificatie om sessiedrummer te zijn. Want wat je al aangeeft, ja. Jim Keltner, ja. Uh, ja, het zijn allemaal wel fantastische muzikanten. Ja, nou, ja, Misschien dat ik dat wilde zijn in, in je fantasie. Dat je, dat je ergens binnenkomt, dat je zegt van, uh, zegt dit het maar. En laatst zag ik ook een, een hele beroemde drummer die iets zei over Jeff Boccaro. De, de drummer die nu in Toto zit geloof ik. En die vroegen ze van, wat vond je van Jeff Boccaro? En, en die kijkt zo en die zegt alleen maar zijn zelfvertrouwen, weet je wel, dat hij zo'n zelf dat binnenkomt dat je zegt, dat is een niet maar. Ja, nou ja, nou, weet je, en, en ze zeggen dat die keer ook veel kook gebruikt, ja, dat zal allemaal wel, ja. weet je, al dat soort verhalen heb je altijd en als je kook op hebt, dan kan je inderdaad tot de s'mores heel vroeg doorgaan, het is mij nooit gelukt, maar weet je, het is wat het is, ja, en ik, ik, ik voelde me altijd meer dat. Ik was helemaal gebiologeerd door mensen in de studio. En hoe doe je dat dan? Enkele keer dit. Of, of Ricky Fatara. Het viel bij The Beach Boys en dan bij Bonnie Raitt. en dan bij Reggae. En ja, dat intrigeert je dan. Ja, ja, nou. En ik zat bij de McNibson 7 op een gegeven moment, en, om hem wat te noemen. En, en dan aan het begin van de seizoen kwam er iemand aan, Jacob Klaas, met 50 arrangementen. En daar kon ik helemaal niet overheen kijken. Maar 5, misschien wel 60, misschien wel 70 soms. 70 stukken filmmuziek. En dan moet jij gaan uitzoeken hoe je dat allemaal moet spelen. Nou, jij vertelde me wel dat je met Karel samen op auditie ging. Karel speelde al bij de Shakers. Hmm. En uh, die drummer viel uit. Hè? Hmm, ja. En dat jij dus gevraagd werd als uh, vervanger... kun je vanavond in, inspringen? Had, ja. Je had nog nooit uh, gehoord... Ja. En dan, en dan rijden ze in de auto naar ja. het optreden. Ja, maar we wel een moeten... hè? Wel een Cadillac. Ja. Well Cadillac. <laughs> <laughs> en uh, ze draaiden een bandje met Shakespeare's oké okay, Dat spelen we dan maar vanavond. Ja. Ja. Ja. Ja, maar dat kenmerkt wel, denk ik, een uh, goede drummer. Er is eens op YouTube een erg aardige serie... waarin ze hele goede drummers een stuk muziek laten horen... Mm -hmm. wat ze in principe niet kennen. Wat een beetje uit hun uh, comfortzone ligt. Mm -hmm. En dan halen ze de drum uit ja? en dan mogen ze zelf hun oh, ja. invullen. Mogen ze zelf invullen ja. En dat is heel verrassend ja. en het is wel ook, ook heel mooi om te zien hoe ja. mensen dat doen. Sommigen hebben gewoon een eigen notatie ja, ja. die ze dan hanteren en ja? proberen ze op bepaalde momenten daar, ja. eh, daarin te springen. Ja, ik denk, het is allemaal een, een andere dimensie gedacht, maar zoals ze heel veel met, met gevangenen werken, hè, met percussiegroepjes... En, ja, ik denk dat het bewustzijn van muziek dat het heel belangrijk is voor mensen, dat je echt naar luistert. En wat was het belangrijk dan? Nou, in een soort, nou ja, het, feit dat het eerste wat, wat onze voorvaders deden was op een stuk stam slaan, misschien om de buren te... Nee, te, ja, om te dansen, hè? Om te dansen, dat, ja, ja nee, precies. Nou, de danse muziek is vanaf de ja. eerste seconde ja. iets geweest. En, en, nou ja, ik ken een, een vriend van mij... Die, die werkte voor gevangenen en die zei van ja, dan krijg je dus, ik kan met muziek samenhorigheid creëren, wat in hun eigen leven misschien nooit okay. gelukt is. Ja. Dat je met z'n allen iets probeert te creëren. Nou ja, nou, ik heb het jarenlang gedaan, lesgegeven aan groepen en ik, ik vond het heel erg bevredigend. Maar muziek kan je ook in een bepaalde stemming brengen? Of, ja, uh, Dat tuurlijk. is ook het voordeel, ja. ja. ja. ja. Dus ik ja, het, is het, en ja. het is gezond, want hoe heet die, die professor, die... Uh, Scherder. Scherder, Erik Scherder. Scherder. Ja. ja, die zegt ook altijd, blijf actief en blijf muziek luisteren of maken. Maar in ieder geval, dat zet je hersenen gewoon ja, zo wel, aan de gang, ja. dat je langer actief en uh, bijblijft. Ja, Jan, je wordt honderd. Ja. <laughs> ja. <laughs> waarom zet muziek jouw uh, hersens aan het werk oh. Het ligt aan hoe je daarna luistert. Nou ja, ja, ja. Het is allemaal informatie die tot je komt. Visueel, auditief. Het geeft en dat het geeft ga je in je hersenen. Uh, wordt dat yeah. op nee, een bepaalde nee. manier verwerkt. Ja. Muziek kan mensen toch heel gelukkig maken. Ja, okay, Bedroefd, ja. maar het geeft een bepaalde. We moeten heel bewust luisteren, denk ik. Anders ja. geeft het. Dat uh, is wel moeilijk. Ja. Anders kun je in de lift gaan staan en daar <laughs> ja. de muzak aan horen. Hè. Ja, ja. Ja. Maar het valt mij op dat je nooit in groep hebt gespeeld. Of niet langere tijd of zo. Nee. Ja. Ja. ja, weet je. Met ja, met maar, leek het op, op een gegeven moment... Tot tegen het einde nog een LP opgenomen... die nooit uitgekomen is. Maar toen was het idee... om zelfs om, om alle songwriting credits... en uh, door vier te delen. En niet meer, want daar was ook een hoop gedoe over. Altijd gedoe over. Ja. De Ik vond uiteindelijk... Uh, die hele route... Is overleven geweest op een bepaalde manier. Je zit zoals drie mensen tegelijk. Een beetje probeer je dat en dat. En zo, zo, zo. Ik heb zoveel elementen daarvan meegemaakt dat je op een gegeven moment gewoon probeert te overleven. Kijkt wat er op je afkomt. En ik... Doemer, of, uh, hoe lang heeft het? Doe maar. Of ja, Hollander. Een jaar? Ja, misschien ja. iets meer. Toch langer toch? Nee. Dat nee, hoeft mij niet. Voor dus het bij, programma van de Iering hebben jullie gestaan. Dat was al één tour. Ja. Ja, misschien ook wel langer hoor. Maar dat, dat is... is het lastige. Als ja. al die jaren ja. niet te doen bij jou. Nou, dat kan wel als je. Ook omdat het soms ook overlapt waarschijnlijk. Ja. Van, ja, wanneer begint het ene, en wanneer eh, eindigt ja. het andere? Ja, zoiets. Hè. En ik heb een hele tijd in, in België gewerkt. Dat is op zich dan nog een soort over een jaar in Duitsland gezeten. Dus dat zijn dan meer van die blokjes, zo dat, dat is dan wel te overzien. Maar uh, door de jaren heen ik heb getoerd met uh, de tussendoor steeds ook nog met Paul en Groot, uh, met Jan de Wilde, met uh, de gigantjes uh, in het theater toe, met Blue een tour door uh, Duitsland geloof ik. En zo vergeten. En in uh, Amerika heb ik opgenomen en gespeeld. Maar het, dus, wordt op, het wordt op een gegeven moment een beetje in.. Uh, moeilijk te reproduceren. En dan heb ik het allemaal opgeschreven. Ja. Dus dan kan ik het wel weer terugzoeken. En ik heb het in de computer zitten natuurlijk. Maar dat doe ik dus niet. Ik, uh, ik ben nu op 250 pagina's. En dan ga ik alleen maar verder. Want als ik terug ga dan wordt ja, ja, ja. het een beetje... Ik denk, klopt dat wel? <laughs> <laughs> nou ja, je kan natuurlijk uh, dingen wel aardig uh, terugvinden. In ieder geval het opgenomen werk. Uh, ja. In, in Disco's ja, kun je, je natuurlijk wel. alles ja. Uh, traceren. Ja, zeker. Ja. En, uh, ja, nee, vraag maar. Ja, en, en, en, want je speelt in heel veel bands, maar uh, je had niet de intentie of de behoefte om zelf een band... Uh, nou, en, en dus, met, met eigen muziek... Uh, nou, uh, maar, nee. Nee, ik heb... met, met um, Dijs Band en Hollander. Dat zijn twee projecten met eigen liedjes. Dat je zegt dat je met je vrienden... probeert iets te doen wat aanslaat wellicht, echt. je weet het maar mm -hmm. niet. En het is allebei de keren... Die eerste plaats is in L.A. gemixt... en, en met... Uh, de, omdat we in veel... voorprogramma van Focus zaten... Uh, heeft RTL Luxemburg die plaat bekost, net zoals ze alle achter focus zaten. Focus was op dat moment een wereldbind. Ja. Dus wij dachten van dan oh, gaan we in die vrouwwater. Dat Tot op zekere hoogte lukte dat. We werden door Bert Bassist geproduceerd. Maar toen die plaat klaar was, die natuurlijk weer veel te veel geld kostte. Er was ook niet echt geld meer voor promotie en, uh, en dan brokkelt en zo. Ja, het is het verhaal van miljoenen natuurlijk. En met Holland was het eigenlijk hetzelfde. We hadden we weliswaar. Um, disc jockey, um, Alfred Laguerre? Ja, Alfred die, Lager. Die, hadden we, die, die was een fan van Karel en ik, de gitarist bij Longtle Ernie. Dus we zaten een keer in uh, het programma van hem, Karel Wel Café. En vanaf dat moment was Alfred een beetje een fan. En hij uh, ja, was helemaal in toen. Uh, dus die reisde ook mee naar optreden, ook in Oost-Duitsland, toen nog Oost-Duitsland. En, en uh, reden... ...Karl en ik in zijn bolides... En, dat was de saap, de luxe, naar die optredens. Want hij wilde ons een beetje in een richting duwen. Zo van Fijn Helen, Tada, Forner, Telka. En wij zaten in die auto te luisteren. Op een gegeven moment, ja, die band die moet Hollander heeten. Hollander, dat had hij wel verzonnen. En toen, zijn we, nou, toen hadden we al een pianist, al een gitarist en een drummer nog geen zanger, geen bassist. Nou, die zanger die heb ik opgedaan tijdens die sessies in de Effenaar waarover ik het vertellen, met Betus Borges. Maar ja. toen, toen was ik 17 of zo, maar dan ging ik elk weekend even naar de En daar speelde Ernst Jans ook in, de, in het regeringsbentje, dus die leerde ik toen een keer. En, en we kregen Tony van den Berg had, had ik ook daar opgedoken in die sessies. Goede zanger. Dus <lacht> hebben we die plaat gemaakt met Alfred en toen dachten we ook okay, weer, oh dan gaan we een slipstream van Alfred, de bekende DJ. Radio radioprogramma, gaan we met hem en zo. Ja, tuurlijk. Maar dat gebeurde helemaal niet. Nou ja, dat was één liedje, was een soort tip liedje. Good enough to rock'n'roll. En daar bleef het bij, want Alfred was alweer met een andere band bezig. Zullen we naar Hollanden gaan luisteren? Ja, zeker. Ja. vind ik wel leuk. Good enough to rock'n'roll. Oké. Okay. <laughs> want me to go right over you Now everyone is so true Does it really is in New York opgenomen de Hit Factory heette dat. en en toen het uit heb ik begrepen dat ze helemaal niet tevreden waren over die mix en dat toen in Nederland weer overgemixt is maar dat zijn ook van die verhaaltjes ik denk ik waar heb ik het snel zelf, zelf verzonnen? Ik ga Het gaat eerst naar Amerika toe. Ja, ja. en dan kom ik terug weet je wat we doen het nog een keer we hebben tijd over maar op zich ja denk je dan, ja we zitten in de Hit Factory boven ons staat Paul Simon op te nemen onder ons Hollenbeets die kwam je dan een lift tegen en dan denk je, oh, we horen een beetje pijn. Weet je. Ja, ja, ja. En toen werden, we, toen werden we uiteindelijk weer van de studio naar het vliegveld gebracht. En toen kwamen we door een Afro-Amerikaanse wijk. Zo'n label die huurt al om veel te grote boliden, weet je wel. deluxe dat je denkt, ben Michael Jackson niet. En, uh, en toen kregen we een lekker band. En op een foute wijk. En binnen ook staan echt van die Afrikaanse Amerikaanse kinderen ons en die dachten dat wij van heden waren. en hey, jullie hebben ze in de waan gelaten. Ja. Ik zeg, kijk nou eens naar Carl, weet je wel, die is twee meter en Eddie van Heden was ook zo. Ik zeg dat gaat ook niet worden. Maar, weet je, maar er was wel een Dutch link. Dat, uh, ja, dat was er, ze wisten wel, ze hadden wel in de gaten dat we beroemd moesten zijn. Maar hoe valt dat dan uit elkaar, zo'n band? Want je, je, je, ja, beetje, we hebben op de eerste avond dat we in New York aankwamen... zijn we naar een club, gewoon naar live bands gaan kijken... en er stond een bandje, All American, en de zanger, de gitarist was Tony Sarno. En we waren wel gecharmeerd en door die band. Dus ik heb altijd contact gehouden met die Sarno. En ik ben hem tussendoor ook wel op gaan zoeken. Zo. En, en toen uh, het moment ineens was dat wij... Eens dat we niet meer tevreden waren over onze zanger en gitarist. ik denk dat zo, zoiets moet het geweest zijn We hebben hem overgenomen uit Amerika een jaar lang en uh, heeft bij mij gewoond en na dat jaar toen kreeg hij toch weer heimwee en toen hebben we het gewoon en toen kreeg ik meteen de aanbieding van een uh, Duitse uh, rockband en die, die kende ik wel op een of andere manier via Karel de gitarist van ...van de Shakers, dat is dus een Duitse jongen... ...in Nederland furoren maakte met Vitesse, voornamelijk. En daarna weer naar Duitsland terugging. Maar goed, die had een, uh, een bevriendenband en die zocht een Daar heb ik jarenlang in Duitsland gezet. Ja, op zich gewoon bulgaardig. En, en ik sliep vaak in het appartement van de, van de pianist Volker. En die was zwaar verslaafd aan sigaretten en de rode wijn... <siegelen> maar dan echt gewoon, weet je wel, niet te doen. Maar verder had hij een prachtig Ik had al een heel mooie laam uh, Ik woonde fantastisch, maar ik zat elke morgen met hem aan het ontbijt. Zo... <siegelen> dus toen op, een moment, op dat moment, van Tale van alle beeld Ernst Jans. Mij in een in Hamburger hotel. En die zegt van, ja, ik heb hier een uh, Nederlandse band gevormd. Met uh, een zekere Henny vrienden. <siegelen> Nederlandstalig. Uh, ik zeg wat voor muziek is het dan? Ja, reggae, ska. Ik denk, nou, ik krijg, nou, ik krijg nou, wat. Ja, <laughs> nou wat. Maar toen ben ik naar Tilburg gereden, op een dag dat ik moest doen had, dat ik vrij had. En toen heb ik onderweg setjes uh, gekocht. Ja. Van Bob Marley en... Maar ja. verder is alleen, ja, ik, ik weet dat ik daar binnen ben geweest en dat ik drie liedjes heb gespeeld. Naar beste weet en zo van... En, en toen zeiden ze van, ja, we denken dat het er wel in zit. En dan nu een nummer dat ook veel invloed heeft gehad op Jan. En wel Todd Rondgren met het nummer Can We Still Be Friends? We. Ben je de eerste drummer van Doemar geweest? Nee, nee, nee, hè? nee. nee er, was, er waren al twee drummers voor. En die oh. eerste is vierde, ja. Nou, dat ga ik trouwens niet zeggen. Maar nou, er zijn allerlei redenen waarom die het niet gered hebben. Wie ja. stond toch op de eerste hoest dan? Ook die zong ook goed, hè. Ja. Um, Karel Copier. Ja. En daarna kwam René van Collum. Ja, en toen die... kwam jij als derde? Sorry. Ja, en, en, en toen heb ik binnen een week, en dat moet te maken hebben met, zei het ook, alles, ik zei dat ik alles weer zo zo'n paar keer op een neer aan het rijden of zo. Na die auditie, ik weet moest mijn drumstel ophalen, denk ik, en, nou, ik weet het precies niet meer, maar ik ben tegen een boom gereden. En terwijl ik daar, ik had een schadevrij verleden, zeg maar. maar Zes uur middags, nou, avond. Ja, mooi weer, en niks ja. gedronken. Onverklaarbaar, maar. Het gebeurde, ja. Ja, dat gebeurde. Ja, toen lag je behoorlijk in de kruipels, ja, hè? Het, achteraf zeiden ze dan dat het, het was een hele lange landweg met alles met bomen. En, en dat de zon daar dan doorheen slaat. Dat je een soort toen, toen, ja. effect, dat je in slaap zou vallen Want op die weg gebeurde heel veel ongelukken. Ook onverklaarbare okay. hè, alleenstaande figuren. Het heeft half jaar gekost. En toen zat ik uh, wel weer achter mijn drumstel. Maar ik was eigenlijk... Uh, Afgeschreven. Ja, afgeschreven. Ja, ja, was door, door jezelf of door de, de band? Niet door de band. Niet door de band. Dus die zeiden van, ja, kom terug. Okay. En dan heb een gegeven tijd zo met zonder tanden in mijn mond en de kruken, die ik dan onder mijn drumstel verstopte maar, ja, maar ik bedoelde meer dat die chirurgen zeiden jij gaat nooit meer drummen, was de eerste. Ja. ja was de eerste. Nee, de uh, signalen waren heel beroerd. Zo, van, je gaat je zit de rest van de wereld in een rolstoel en ja, een speler kan je vergeten dus ik kwam uit die sfeer met de ja, weet je wel. Dus ik dacht van ja precies we dan weet je wel. Ja. en gaan we weg, ging het steeds beter, steeds beter. en ben ik wel weer opgeknapt. Ja. maar het heeft. denk je ook dat dat drummen heeft geholpen om je nee. in je herstel? oh, oh zo, als je het zo ziet ja? wel, ja zeker, tuurlijk. Ja, nee, als je uitzicht hebt naar iets, als je in een ja. zwart gat valt, dan kan mijn baan niet meer teruggaan, ja. een rolstoel. Nou, dan krijg je eerst een gigantische ja. uh, uh, knal voor je ja. hoofd. Van, uh, naast alle fysieke problemen. van uh, ja. Ja, Misschien kan ik dit nooit meer. Maar hoe ja. ziet mijn leven er dan uit? Een enorme, enorme uh, uitdaging om er weer bovenop te komen. Hè? Want de wereld staat voor jou open. Ja. Je zat net in een band die mega doorbrak Ja, dus het was aan de ene kant wel, was wel heel opgelucht. En oh, kijk, weet je zo, Ik ja. telde mee. Maar, en toen ging we even daarna ook nog naar de, de Caribe, zo'n toe langs al die eilanden. En als je die, als je die filmpjes terug ziet, nou ja, ik zit er niet echt stralend bij, maar wel zo van: weet je wel, het is ook weer niet heel beroerd. Dat ja. gelooft geen hond. Dus, uh, en hoe lang had je voor jezelf nodig, denk je, uh, om weer op, je, op, je, op niveau te komen? Een jaar of langer nog? Ja, dat, en dat is het verwarrende van als je bipolair bent. Dat Je weet nooit waar het, het ene begint en het andere ophoudt. Maar ik, ik was onwaarschijnlijk... Uh, snel. Ja, het snel, maar ook heel erg depressief. Een, vriend, een goede vriend van mij was in de periode overleden. Dus het was allemaal... Weet je, en, en, en dan die, die maximale aandacht, dat slaat je ook een beetje dood. Zo. Je hebt eigenlijk nooit een gesprek met iemand. Dus het is alleen maar het buitenkant. Het lijkt allemaal... Pssch, ja. Maar je zit daar toch gewoon op je eentje, om een beetje zo plannen ja. van te maken. Ja. Is drummer je lust in je leven? <laughs> ja, weet je, er is gewoon nooit iets anders geweest. Nee? Ja, ik heb wel vijf jaar lang als video editor gewerkt, als tussenbruggetje, maar ja... Ja, op een gegeven moment moet je gewoon... Je talent volgen. Ja, weet je, en... en nou, ik moet zeggen, het heeft, het heeft iets dubbels. Kijk, ik ben heel blij dat ik het overleefd heb en dat ik dus ja. redelijk succesvol iemand geweest ben. En op mijn 70ste, nu, sinds een paar dagen. <laughs> nou ja, weet je, dan moet je, kan je toch achter, achterom kijken, zo nu en dan. Ik denk, nou ja, all in all ben ik niet ontevreden. Dat vind nee? ik al heel, heel wat. Zeker. Zoiets. Nee. Van nou ja, ik moet met die ziekte dienen en uh, ik moet met de, de eeuwig bekende drummer van. me maar.